7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... verslaggever Barthijs van der Wiel. Hij is in Delft. Prins Frizo wordt daar mogelijk begraven. De KNVB komt met maatregelen om geweld op en rond het veld tegen te gaan. Hoort u meer over, zo dadelijk is het nieuws in het NOS Radio 1-journaal. Met Jan van der Putten. In Arnhem heeft een explosie een grote ravage aangericht in een flat waarin vooral ouderen wonen. Er is één dode. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. De brandweer. Wij kregen vannacht om, eh, om drie uur een melding van een explosie en een brand in een flat aan het Driemondsplein in Arnhem. Eh, ter plaats aangekomen bleken er inderdaad twee flats woningen in brand staan. Zover wij hebben er kunnen nagaan is dat inderdaad een gasexplosie geweest. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. De gevels van zeker vier woningen zijn vernield. De brandweer moest sommige bewoners met een hoogwerker van hun balkon halen. De bewoners zijn opgevangen in een buurthuis in Arnhem. De brandweer onderzoekt of de constructie van de flat nog betrouwbaar is. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie... in verband met het overlijden van prins Frizo. Gisteren betuigde hij al zijn medeleven... vanaf zijn vakantieadres in het buitenland. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins. De premier en de koninklijke familie zullen daarover overleggen. Verslaggever Colette van Nuenen stond gisteravond... bij Paleishuis den Bos in Den Haag. Verschillende familieleden kwamen ook aan. Waaronder ook koning Willem-Alexander en Maxima met hun drie dochters. Die waren teruggevlogen vanaf hun vakantie. En later zagen we nog een lijkwagen arriveren. En we zagen dat de drie dochtertjes, de drie prinsesjes, weer opgehaald werden en uitgezwaaid werden door hun moeder. Frizo overleed gisterenmorgen aan de gevolgen van een hersenbeschadiging. die hij opliep bij het ski-ongeluk in februari vorig jaar. Hij heeft anderhalf jaar in coma gelegen. Vermoedelijk zal Frizo een aantal dagen opgebaard worden. in een rouwkamer in Huis den Bos of Paneis Noordeinde. Een groot deel van de 80-kilometerwegen in Nederland is te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in een rapport. De Nederlandse 80 kilometer wegen behoren met een rijstrookbreedte van 2,75 meter tot de smalste ter wereld. De onderzoekers vinden dat dat 3,30 meter zou moeten zijn. In het rapport staat verder dat bij 80 kilometer wegen vaak geen rijstrookscheiding aanwezig is, zoals een vangrail. Door zo'n fysieke scheiding zou het aantal dodelijke ongevallen afnemen met 80 procent en ongelukken met ernstig lichamelijk letsel met 50 procent. De onderzoekers pleiten voor een extra strook van 80 centimeter tussen de rijbanen. De presidentsverkiezingen in Mali zijn gewonnen door oud-premier Keita. Zijn tegenstander Cissé heeft zijn verlies toegegeven... en Keita persoonlijk thuis gefeliciteerd met zijn overwinning. Malinese hopen dat president Keita het land weer stabiliteit zal brengen... na de staatsgreep en de gevechten van vorig jaar.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 Volgens de rechter is het stadsbestuur van New York blind geworden voor discriminatie van minderheden door agenten. En ook is het fouilleerbeleid in strijd met de grondwet. In het Andesgebergte in Chili zijn twintig condors gevonden die waarschijnlijk zijn vergiftigd. Twee vogels zijn dood, achttien zijn overgebracht naar een dierenkliniek. Mogelijk hebben ze een vergiftigd karkas gegeten van een koe. Boeren proberen op die manier het aantal vossen en puma's in het gebied te beperken. De des Condors is een van de grootste vogels met een spanwijte van 3 meter. Er zouden nog enkele duizenden in het wild leven. Dan nog het weer, bewolking en opklaringen. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Verder is er ook wat zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen en donderdag op de meeste plaatsen droog en wat warmer. Proces tegen de verdachte van de schilderijenroof uit de kunsthal in Rotterdam gaat vandaag beginnen. Onze correspondent is bij de rechtszaal.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 En dan is er nog de slechtste wijk van Nederland... waar burgers nu het heft in eigen handen nemen. Kijken dus. Altijd wat om tien over negen... direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Het NOS Radio 1 Marcel Oosten... En Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Geweld op en rond het veld moet hard aangepakt worden. Dat vindt niet alleen de KVB, maar ook een trainer die zich liet gaan. Ik zet me voor Joker als trainer, ik zet me voor Joker als, als lid van de club, ik zet me uh, voor Joker voor mijn zoon. Straks meer over deze schuldbewuste trainer. We gaan eerst naar Delft. Er is vanochtend onze verslaggever Mathijs van de Wiel... Ja, maar even naar de kranten gekeken. Alle kranten openen met overlijden van prins Friso. Intens verdrietig, toch nog verrast. Er zijn een paar krantenkoppen. Uh, Martijs, ja, Delft. Is het al duidelijk of Friso daar uiteindelijk begraven zal worden? Het is niet duidelijk, maar het is wel zeer waarschijnlijk. Eigenlijk gaat iedereen daarvan uit. Een bijzetting dus in de Koninklijke Grafkelder... onder de Nieuwe Kerk, de Grote Kerk aan de Markt. Dat is een familie-aangelegenheid, een beslissing van de familie ook... dat Friso geen lid meer was van het Koninklijk Huis. Dat hij afstand had gedaan van zijn recht op de troonopvolging. Dat, dat speelt daarbij geen rol. Delft, de, de binnenstad die er vanochtend verlaten bij ligt. Uitgestorven, net één meneer die zijn hond uitliet, die vroeg... En, weten jullie het al, gaat het hier gebeuren? Die zat er uh, kennelijk op te wachten. En verder is het hier heel stil. Het ziet er heel mooi uit, de binnenstad. Hoe druk zal het worden als die uitvaart inderdaad hier plaats zal vinden... komende week of over een week, zoiets. Je herinnert je de uitvaarten die we gehad hebben begin deze eeuw... van Juliana, van Bernard, van Klaus. Heel veel mensen op straat, militairen, militairen die paradeerden. Een hele grote toet. Nou, zo groot zal het waarschijnlijk niet worden. Maar ja, in, in welke mate... In welke mate wordt het een grote publieke aangelegenheid? In welke mate wordt het een hele grote begrafenis? Ja, ook dat is allemaal waarschijnlijk nog onderwerp van gesprek. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie... ook om daarover te overleggen. Ook al kun je er wel van uitgaan dat hier al veel eerder over is nagedacht... en dat de familie hier al eerder besluiten over genomen heeft. Wij hebben het alleen nog niet gehoord. Waarschijnlijk horen we er vandaag meer over. In Delft zou natuurlijk... Op zich al een bijzondere stad zijn voor uh, Friso, hè? want hij heeft daar gestudeerd. Ja, precies, kijk, alle oranjes die de afgelopen eeuwen zijn bijgezet in die grafkelder. Ja, voor velen was de enige reden dat ooit in de 16e eeuw hun voorvader hier is vermoord. Hier precies om de hoek, in het Prinsenhof. En dat, daarom is destijds Willem van Oranje hier begraven. min of meer toevallig dus. Voor Frieso geldt, het ander, geldt iets anders. Hij heeft een hele sterke band met deze stad. Ik loop nu over de oude Delft. Een van die prachtige oude grachtjes waar geen auto's mogen parkeren. En dat, daardoor ziet het er extra mooi uit. Uit, ...met de bomen langs het water. Bij nummer 155 ben ik nu. Dat is de plek waar hij woonde jarenlang. Mooi grachtenpand ziet er nu helemaal niet meer uit... ...als een studentenhuis is helemaal mooi opgeknapt. Uh, van 1988 tot 1994 studeerde Frizo hier lucht- en ruimtevaarttechniek. Hij was lid van het studentenkoor hier precies om de hoek. Hij heeft echt een sterke binding met deze stad. En uh, de uitvaart, zijn dood zal misschien ook nog wel gevolgen hebben... voor het studentenleven, aangezien komende donderdag hier de introductieweek begint. Nou ja, als je dan de uitvaart hebt van prominente oud-student... oud-lid van het koor hier tijdens die week... dan kan je je voorstellen dat dat gevolgen heeft voor de festiviteiten. Delft is in ieder geval een stad die voor Friso veel betekend heeft. Hij is hier ook getrouwd. Loop ik aan de andere kant, naar de andere kant van de gracht. Daar is de Oude Kerk, daar is hij in 2004 getrouwd met uh, Mabel. Ja, maar de grafkelder, je zei het net al, Matthijs... die is in de Nieuwe Kerk, die Nieuwe Kerk wordt gerestaureerd. Gisteren ook al veel over gezegd natuurlijk. Kan dat nog consequenties hebben? Hij is gewoon toegankelijk en hij kan natuurlijk toegankelijk worden gemaakt. Daar is ook al rekening mee gehouden toen die werkzaamheden zijn gepland. Want die duren drie jaar. Ja, en toen is ook al nagedacht uiteraard van wat gebeurt er als de kelder nodig is. Dus dat kan gewoon. Het enige is dat het er minder mooi uitziet. De kerk zelf, er staan hoge stijgers. Um, dat wil niet zeggen dat die niet gebruikt kan worden. Want er worden nog geregeld diensten daar gehouden. Maar um, er is ook een andere mogelijkheid waar ook al eerder over is gesproken. Hebben wij begrepen van de beheerders van beide kerken, door de familie zelf... namelijk de oude kerk die ik net noemde, waar Frizo dus uh, uh, uh, getrouwd is. Heeft hij een sterke band mee en uh, daar staan geen stijgers. Daar zou dat heel goed plaats kunnen vinden. Is ook een intiemere setting, kleinere kerk... Uh, Iets anders dan waar die grote staatsbegrafenissen hebben plaatsgevonden. Dus allerlei redenen om te denken dat ook dat een hele goede keuze zou kunnen zijn. Een voor de hand liggende keuze om daar dan die uitvaartdiensten te laten plaatsvinden. Waarbij ik zeg, dit is allemaal zoals wij het begrepen hebben hoe het zit. Maar wat er precies gaat gebeuren, dat is nog niet bekend. Mogelijk vandaag meer daarover. Martijs van de Wiel, we horen je straks weer vanuit Delft. En van Delft door naar Den Haag. Want na de bekendmaking van het nieuws van het overlijden van prins Frizo gistermiddag... kwamen veel mensen om hun medeleven te betuigen bij Paleishuis Den Bosch in Den Haag. De woning van prinses Beatrix. Verslaggever Colette van Nune ving ze op... Je kunt niet zeggen dat het heel erg druk is voor het paleis... vanaf het moment dat het nieuws bekend werd dat Frizo is overleden. Af en toe komen mensen bloemen brengen. En natuurlijk zijn ook de media verzameld. Dat worden er steeds meer cameraploegen van Nederland... en ook van, uh, uit de rest van Europa. We zien auto's in- en uitrijden. Soms denk je iemand te herkennen. En mensen met bloemen. Ja, we wonen in de buurt en dan denk je toch... we gaan even langs en even medebedogen betuigen. Dus uh, vandaar. Ja. ja, het is toch wel sneu. Ja, je hoopt denk ik toch stiekem dat het uh, zo wel afgelopen is. Dus ergens is het denk ik ook wel het beste. Maar ja, het zal voor de familie toch wel een klap zijn. Het is heel verdrietig, maar hopelijk brengt het ook zo wat afsluiting op deze manier. Goedenavond. avond. Wij zouden deze graag willen afgeven voor de familie. Heb je af... een momentje? Ja, hoor, zeker. Heb je ook een identiteitsbewijs bij je? Als u dit voor een manier voor mij zou willen verder. De familie wil graag weten van wie de bloemen afkomstig zijn. Klopt. Hoe vindt u het dat ze de bloemen ook echt bezorgd worden en niet hier voor het hek uh, belanden. Nou, het geeft ergens wel een persoonlijk gevoel dat ze weten van wie het komt... en dat het aangenomen wordt. Maar aan de andere kant vind ik het ook altijd wel een mooie sfeer geven... als de bloemen voor de stoep liggen, eventueel kaarsjes erbij. Dat heeft ook wel iets van sfeer. En dan kunnen eventueel mensen die geen bloemen mee hebben genomen... daar wel even bij stilstaan en ook een soort van genieten... en met z'n allen even stil erbij staan. Ja. Ja. Dus het is, het is tweeledig, maar het voelt nou wel ergens een stukje persoonlijker. Ja, ja. mevrouw, ik zag u al aankomen van verre met een mooie grote bos bloemen in de handen. Ja, ik, ik uh, had zoiets van, ik wil even een blijk geven van mijn medeleven. U heeft de familie gevolgd uh, afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar. Eigenlijk, ja. Ja, en altijd, want wij wandelen heel veel in de buurt en dan uh, met de hondjes. En dan heb ik haar ook wel als koningin wel eens persoonlijk gezien en uh, gezwaaid. En je krijgt, omdat je vlakbij woont, toch een ander gevoel dan hè, met ja. iemand. En het, het leeft natuurlijk uh, sterk in de buurt, dat wel. En het, het is het ergste wat er gebeurt, want dat iemand een kind verliest. Dat, dus dat... uw medeleven gaat eigenlijk vooral uit naar prinses Beatrix, ja, ja, begrijp ik? Echt wel. Maar anderzijds is er ook een gevoel dat ik denk, er is gelukkig een eind aan gekomen. Want iemand eh, voor, voor de familie, die kunnen weer verder. Je kunt niet verder als iemand natuurlijk daar maar ligt. En je bent daar altijd maar dag en nacht mee bezig. Dus ik kan het nu afsluiten. En dat lijkt me enorm fijn, voor, ook voor, voor de familie. Fijn tussen aanhalingstekens, uiteraard. Verslaggever Colette van Nune hoorde u bij uh, Paleishuis Ten Bos. De woning van uh, prinses Beatrix. Later in deze uitzending, uiteraard, meer over uh, Friso. We praten onder andere met Ben Bilke. Hij is uh, burgemeester van Collomerland, maar ook kenner van het Koningshuis. De dieven van. De schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam komen zo voor de rechter. Net als de moeder van de hoofdverdachte. Waarover hoort u Smeer, meer. Onze verslaggever staat ook bij de rechtbank. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. 14 minuten over 7 Is het sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... vriendelijker geworden langs het voetbalveld of niet? Op die vraag geeft de KNVB later vandaag antwoord dat een incident langs de lijn in een fractie van een seconde ontstaat... blijkt uit het verhaal van een jeugdtrainer van S.C. Woezik uit Wiegen. Die tijdens de wedstrijd tegen Eldenia uit Elden, dat ligt bij Arnhem... de coach van de tegenstander te lijf ging. Ons verslaggever Ewout de Buin sprak met hem. We hebben afgesproken dat u niet uw naam vertelt... maar u wilt wel vertellen wat er gebeurde in die bewuste wedstrijd. Wat kunt u zich nog herinneren van dat moment? Het... Uh... Het is een wedstrijd waar de tegenstander eigenlijk veel beter was. En die jongens goed liepen te voetballen. Maar vooral een trainer opvalt doordat hij voortdurend commentaar heeft op de scheidsrechter. En die scheidsrechter waarschuwt die man de eerste helft er al voor. Nou, de eerste helft stond ik aan die kant van het veld. Dus dan sta je heel ver van die man af. De tweede helft sta ik aan de andere kant van het veld. Ja, die man die staat naast me en die... Blijf commentaar geven op de, op de scheidsrechter. En ik zeg tegen die man, ook niet zo heel netjes... maar hou nou eens een keer je kop tegen die scheidsrechterman. En toen komt die man naar me toe en die steekt de neus zo naar me toe. Wat moet jij nou? En dat was op zich dreigend. En in plaats van dat ik wegloop pak ik hem vast. Nou, dat was het. Een. een paar seconden. Een paar seconden. Maar dat heeft zoveel impact op zo'n scheidsrechter. Op van die teams. Dat iedereen is onrustig. Het heeft zoveel impact op... De rest van het publiek, van, van wat doe je nou joh? Ik zet me voor joker als, als trainer. Ik zet, zet me voor joker als, uh, als lid van de club. Ik zet me uh, voor joker voor mijn zoon die uh, een wedstrijd aan het voetballen Die man die komt er dichtbij, dat, hij, dat, dat denkt achteraf ook dat, dat hij nog niet zo slim gevonden heeft. Maar ik had hem natuurlijk nooit vastballen moeten pakken. En Daar denk je niet over na. En op het moment, als je twee seconden later nadenkt, dan denk je, oh, wegwezen. Het jongen, wat heb ik gedaan? En zo gaat het. U bent weer verder gegaan hier bij de club. Is het dan meteen ook een soort voorbeeld nu met dat nieuwe KVB-beleid? Van nou ja, dit zijn de dingen waar het mis kan gaan, en dit moeten we met z'n allen aanpakken, want we willen weer lekker voetballen. Of, of ziet u het niet zo? Ja, ik wou dat ik. Uh, de, ik hoop dat de mensen ervan leren dat ze niet zo stom moeten zijn. Maar het gebeurde zo vlug dat ik me niet. Ik zou willen dat het me nooit meer gebeurde, maar ik kan me zelfs voorstellen dat ooit, als het nog een keer in zo'n situatie terechtkomen, dat ik weer zo stom doe. Al die maatregelen die nu genomen worden tegen geweld, tegen dit soort incidenten... maar met name natuurlijk ook tegen veel grotere incidenten... is dat genoeg om het plezier in het voetbal weer terug te brengen? Ja, het plezier in voetballen was even heel moeilijk terug te krijgen... als je zoiets meemaakt, want dat uh, hakt er flink in. Uh, maar uiteindelijk is het wel goed dat iedereen uh, de, de, de weet... Dat, dat, dat, dat kinderen vrij moeten kunnen spelen. Dat je uh, hier met plezier langs het veld moet komen staan. Dat je niet tegen elkaar moet gaan lopen schelden. Dat je elkaar ook niet moet uitdagen. Dat, is, uh, dat draagt er wel toe bij. Hebt u het plezier weer teruggekregen in het voetbal? Jazeker. Uh, uh, op een gegeven moment t, t, toen duidelijk was wat de KNVB uh, uh, vond van mijn gedrag. En dat, de club, uh, dat ik goed overleg met de club weer uh, aan de slag kon. Soms denk ik nog wel eens aan, maar niet, uh, niet voortdurend. Het is raar hoe er zoiets. Uh, je kan overkomen. Ik ben over het algemeen heel rustig. Ik heb best wel een, of ik had best wel een redelijke naam, maar. Uh, ja, dat, dat het mij kan overkomen, dat wil zeggen dat een hele hoop mensen kan overkomen. Ja, dat is toch een indrukwekkend verhaal. Ik hoorde. Het verhaal van een jeugdtrainer van SC Woezik. Hij was in gesprek met uh, Ewout de Bruy later deze uitzending. Praten we door over geweld op het veld en de maatregelen die komen. Dat doen we met uh, Johan Dollekamp van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters. 18 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Roemenië begint straks het proces tegen de verdachten van de spectaculaire schilderij in roof uit de kunsthal. Oktober vorig jaar namen ze zeven kostbare werken mee en verborgen ze in Roemenië. Over de toedracht van de roof is nog altijd veel onduidelijk. De moeder van een van de verdachten heeft toegegeven... dat ze drie schilderijen verbrand heeft in haar oven. Maar laat dan toch ze die verklaring weer in. Correspondent Joost van Egmond is bij de rechtbank. Uh, Joost, ja, we hopen op meer duidelijkheid... maar het lijkt wel steeds minder duidelijk te worden. Absoluut, het wordt steeds minder duidelijk. Um, wat staat is inderdaad die bekentenis. Het zou gaan om alle zeven schilderijen. En daar uh, zijn natuurlijk ook forensisch bewijs voor. Je herinnert je misschien... Uh, Vorige week de presentatie van het resultaat van het laboratorium... die zeiden er zijn wel degelijk olieverfschilderijen gevonden... in de hals, in de haard van deze mevrouw. De dus dat is nog steeds de meest waarschijnlijke theorie. Maar iedereen probeert er nu gaten in te schieten. Het is niet 100% zeker. En dus kan iedereen een poging wagen. En degene die nu een beetje de aandacht trekt... is advocaat Marie Vazie van een van de verdachten... de man die chauffeur zou zijn geweest bij de roof. En die zegt, ik ga bewijzen dat die schilderijen niet verbrand zijn. En ik kan je ook naar de schilderijen toe leiden, zeg. Voor wat dat waard is, um, zij wil dat niet direct doen. Ze heeft ze bepaald niet bij zich in een koffer. Maar ze zegt, mijn cliënt wil meewerken om ze terug te vinden. En als het Openbaar Ministerie ook met ons meewerkt... dan komen ze alle zeven keurig weer thuis. Daar is ze van appertuigd. Mm, nou, dan is het te hopen dat ze niet alsnog uh, de asbak in verdwijnen, Joost. Of uh, uh, de kachel. Uh, Even Als het allemaal zo schimmig is, um, hebben ze dan wel een goede zaak, denk je? Ja, ja. De, er is gewoon heel veel materiaal. En dan gaat het niet alleen om die bekentenissen die nog kunnen worden ingetrokken. Er zijn, um, er zijn gesprekken, chats op internet tussen de, uh, de hoofdverdachte en zijn moeder over het schilderij. Er zijn uitgelekte um, telefoongesprekken die zijn afgeluisterd. Er zijn foto's gevonden op hun mobiele telefoons waarbij ze... De schilderijen in een herkenbaar huis in dat dorp waar ze vandaan komen hebben gefotografeerd. Er is genoeg om aannemelijk te maken dat zij hier van alles mee te maken hebben gehad. Of worden die bekentenissen ingetrokken? Maar wat iedereen natuurlijk echt wil weten, is waar die schilderijen zijn. En daar is eigenlijk nu onderhandel maar één duidelijke conclusie voor mogelijk: of we vinden ze, of we zullen tot de eeuwigheid blijven, blijven gissen. Ja, dan zijn we benieuwd wat de verdachten vandaag allemaal te zeggen hebben. Er zijn er zes. Zijn ze allemaal aanwezig? Nee, eentje is nog voortvluchtig. Uh, er wordt met uh, mannen naar gezocht. Hij zou in Italië zitten. Maar um, hij laat vandaag verstek gaan. Hij wordt wel gewoon gedaagd um, in absentia. Dus er staan hier vandaag zes verdachten terecht. En in beklaagde bankje tellen we er vijf. Joost van Egmond bij de rechtbank. En hij vertelt er straks meer over. Zodra er wat nieuws buiten komt, dan hoort u dat van hem. Verslaggevers. Correspondenten. Reportages.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 Ja, hou er maar aan vast. John Anderson hoorde u. Bij de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou... is Daphne Schippers op de zevenkamp... naar vier onderdelen tweede. Komt door een hele goede 200 meter. Haar favoriete onderdeel. Nou ja, heel goed, dat was hij wel. Maar zij was niet tevreden met haar tijd van 22 seconden en 84 honderdsten. Uh, nee, niet bepaald, nee, nee. Is het harder? Ja, ik denk dat er ook wel veel harder in zit. Maar... Ook binnen zo'n zevenkamp? Ja, ik heb ooit ook 70 gelopen. En de is mijn snelheid flink omhoog gegaan. Maar het is wel eens ook zwaarder dan los, ja. ja. En waar, waar, waar zit dat in? Is dat dan... Ja, weet je dat? Nou, het is een combinatie geweest. De kogel ging heel slecht. Ik had dus erg last van mijn knie. Uh, dat heb je natuurlijk nu ook bij de start. en het lopen heb je ook last van je knie. Dus het is niet echt relaxed. Neem je dat mee dan? Dat dat kogel niet gaat zoals je wil naar de 200 meter toe? Nee, maar dat is een heel ander onderdeel. Maar wel dat je last van je knie hebt. Dat neem je wel mee natuurlijk. Hoe is dat dan voor de rest? Want er, komen nog een, er, er komt nog een aantal onderdelen. Ja, we gaan stap voor stap bekijken. Ik, ik wil natuurlijk niet helemaal stuk gaan hier. Ik wil wel uh, veilig blijven doen. en ja, Goed in overleg met de artsen en dan zien we wel. Maar schemert daar een beetje in door dat je denkt of je morgen nog wel gaat beginnen? Nee, in principe start ik morgen, maar ja, ik kan er nog niet genoeg over zeggen. Was dat de hoofdoorzaak bij Kogel, die knie? Ja, zeker. Ik durfde het niet uh, op te, op te, af te zetten. Dus ja, dan mis je hem gewoon. Vier onderdelen geweest. Hoe kijk je dan naar, naar de eerste dag? Ja, het is redelijk. Uh, niet geweldig. Eerst twee onderdelen stabiel en de laatste twee iets minder. Nou, uh, kan gebeuren. Dat zevenkamp? Zeker, zeker. Ja, ja. Dat is helaas zevenkamp af en toe. Zevenkampster dus. Daphne Schippers en verslaggever Jeroen Stekelburg sprak met haar. Zo dadelijk begint Schippers aan de tweede dag van die zevenkamp. Leon Haan zal ons op de hoogte houden. Vijf minuten voor, half acht is het. We gaan nog even naar Arnhem. Daar is bij een mogelijke gasexplosie een bewoonster om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Verslaggever Arjan Hoefakker van Omroep Gelderland sprak met een van de evacuees. Naast mij staat een mevrouw, ze heeft de slippers aan en de badjas. Uh, wat heeft u meegemaakt, mevrouw? Nou, uh, vannacht om drie uur werd ik wakker door een hele harde knal. Echt een hele ongewone knal. Ik kon niet thuisbrengen. Dus ik ging mijn bed uit en nou ja, toen, lag de hele kast lag op de grond. En toen dacht ik, nou, dat is gek, want toen was ik net vanmiddag mee bezig de geweest. De kast in uw kamer? In mijn kamer, ja. En toen tikte ik op het raam, nou, het raam zat er gelukkig nog in. En toen ging ik naar de vo voordeur. En toen was het hele slot, zo van de voordeur. Dat dikke slot was eruit en dat lag in de gang. En toen kwam de politie eraan en die zei, mevrouw, mevrouw... Toen, ik keek dus al naar buiten en toen was het al, uh, ja, geflits uh, uh, en zo. En toen uh, kwam de politie en die zei van, mevrouw, trek die vlucht wat aan... en u moet uh, naar buiten, naar de gaanderij. Nou, dat heb ik dus gedaan en nu staat u hier. Ja. Um, als we naar het gebouw kijken... we zien dus op de tweede verdieping... Zie, ja. zien we vier, vier appartementen volledig verwoest. Eén ja. appartement waar je dwars door het gebouw heen kunt kijken. Ja, is, en ja. u woont op de derde verdieping. Een ja. uh, stukje verderop. Ja, uh, precies aan de, aan de andere kant. Maar nu op, uh, op nummer acht, waar het gebeurd is. Ja, Jannie, het, ik vind het wel heel kwalijk... Dat, want ze heeft dit aangekondigd. Ze heeft gezegd van... Uh, uh, ik, ga, ik blaas die hele flat op. En ze is in Zevenaar in een psychiatrisch ja, ziekenhuis geweest. En dan mocht ze zes weken naar huis... En daarna moest ze weer terugkomen. En dat, ja, dat heeft ze misschien niet zien zitten. Want een paar weken geleden heeft ze haar hondje... Dat vind ik het ergste nog. Heeft haar hondje vermoord. En dan moet je toch weten dat iemand gestoord is. Waar of niet? En kijk wat nu is gebeurd. Maar nu zijn, we... dat, zijn dat geruchten die hier gaan? Nee, of... dat is een feit. Dat zijn gewoon feiten. En die vrouw is nu dood. En die heeft deze uh, ontploffing op wat voor manier dan ook veroorzaakt. En moet je kijken met deze gevolgen. Dat want, kost pas geld, hè? in want, plaats van een beetje gezondheidszorg. Want u, u denkt eigenlijk dat ze het met opzet heeft gedaan... ook om zelfmoord te plegen? Ja, 100%. Ze is nu dood en ik vind het niet erg, want uh, ja, nee. Maar ik vind ook dat de hulpverlening eerder had moeten ingrijpen. Want als je dat aankondigt, dan... Uh, ik vind het nogal wat. Ze brengt zoveel mensen... Hier wonen 136 flats, zei het, hè. Maar, brengt het hele zootje. in aan, aan wie had ze dat aangekondigd dan? heeft Aan de, heeft de hulpverlening, u dat aan de officiële instanties. Maar hoe weet maar ja, u dat? ja, dat kost van haarzelf... Dat is gewoon, ik bedoel, ja... Tegenwoordig mag het allemaal niks meer kosten. En heup het maakt allemaal niks meer uit. Nou ja, dan moet je ook niet klagen als er dit gebeurt. Je bent oh, boos maar, ook, hè? Ja, daar ben ik boos over, ja. Moet je kijken wat er gebeurt. 136 men... 136, hoe heet dat? Flats. En ik ook. Mag ik even? Ja. Nou, de mevrouw vertelt, uh, de buurtbewoners zijn, uh, zijn met elkaar in overleg. Deze mevrouw vertelt dus dat, uh, uh, dat de bewoonster van de flat dit zou hebben aangekondigd, dat ze met opzet de flat zou gaan opblazen. En dat ze een aantal weken terug haar hondje zou hebben vermoord. Of dat zo is, dat weten we niet. Want um, dat hebben we niet bevestigd. Ik heb het wel voorgelegd aan de brandweer. En de brandweer zegt daarvan, die de woordvoering doet hierover. Uh, die zegt daarvan, dat zijn zaken die wij onderzoeken. Maar dat kunnen we niet bevestigen. Is nu dood en dat vind ik niet erg. Dat zei deze evacuee tegen Arjan Hofakker. Als u wilt zien uh, wat de explosie veroorzaakt heeft. Uh, dan kunt u dat terugkijken op onze website. We hebben daar een foto. Uh, ja, daar ziet u de enorme ravage na de brand in uh, een aantal woningen. Zeker vier gevels zijn vernield. Ook dat ziet u op de foto op nos.nl. Zweden kijken graag vooruit.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. Zweden zijn ook zuinig. U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op volvocars.nl. Dit is Radio 1. Hallo, wacht. tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie... in verband met het overlijden van prins Friso. Mogelijk wordt er vandaag al meer duidelijk over de uitvaart van de prins. De premier en de koninklijke familie zullen daarover overleggen. Koning Willem-Alexander kwam met zijn gezin gisteravond aan op Huis den Bosch. Hij heeft zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Een explosie vannacht in een flat in Arnhem heeft aan een vrouw het leven gekost. Tientallen, vooral oudere mensen, werden geëvacueerd. Sommigen moesten met een hoogwerker van hun balkon worden gehaald. Zeker zes woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. De ravage in de Arnhemse wijk Elderveld is groot. Veel 80-kilometerwegen in Nederland zijn te smal. Dat stelt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Nederlandse 80-kilometerwegen behoren tot de smalste ter wereld. Gemiddeld zijn de rijstroken 2,75 meter breed. De onderzoekers vinden dat dat 3,30 meter zou moeten zijn. En de politie van New York discrimineert stelselmatig minderheden met fouilleren. Dat heeft een rechtbank in New York geoordeeld. Met het stop- en frisk beleid kunnen agenten willekeurig mensen fouilleren en ondervragen. Tussen 2004 en 2012 werden in 83% van de gevallen zwarte en latino's aangesproken, terwijl zij maar 50% van de bevolking uitmaken. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we een afwisseling van geregeld zon, stapelwolken en een aantal buien. In eerste instantie vallen de buien vooral in de kustprovincies, maar later vandaag ook in de rest van het land. Ze worden daarbij ook talrijker en actiever. Er is een klap onweer mogelijk. Verder is het tamelijk fris voor augustus. Het wordt vandaag niet warmer dan zo'n 18 tot 20 graden. En daarbij staat ook nog eens een matige en zeevrij krachtige wind uit het westen tot het noordwesten. Vanavond nemen de buien geleidelijk aan weer af. Er zijn er brede opklaringen en in de nacht kan er wat nevel of mist vormen. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen hebben we in eerste instantie in het noorden en oosten misschien nog een enkele bui, maar in de middag is het overwegend droog en zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt wat warmer dan vandaag, zo'n 20 tot 22 graden bij een overwegend matige noordwestenwind. Op donderdag en vrijdag ook nog geregeld zon en in eerste instantie overwegend droog. De middagtemperatuur loopt op naar zo'n 20 tot plaatselijk 25 graden. John, zo hebben we al een file in het zuiden? In het zuiden niet, nee. Wel in de regio Amsterdam op de Ring Amsterdam. De A10 westrichting Den Haag. Daar staat voor de Koentenol 2 kilometer.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 Kijken dus. Altijd wat om tien over negen... direct naar de slimste mens bij de NCRV op Nederland 2. Beleef het uitzicht vanaf de Dom in Utrecht... de tribune van de Amsterdam Arena en de Vuurtoren op Texel. Ga naar Hollandtoer.nl. Tour schrijf je met OE. 10 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 nu Prins Frizo is uh, overleden, is het voor veel Nederlanders de vraag wie hij eigenlijk was. Uh, hij stond toch vooral bekend als de stille prins. We praten verder over Frizo met Koningshuisdeskundige Ben Bilke. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Bilke, kwam de dood van Frizo voor u onverwacht? Ja en nee, kijk, we wisten toch wel dat, uh, dat er het aan zat te komen. Maar uh, alles wees erop dat het toch nog niet eigenlijk uh, zou gebeuren. Want uh, de voorbereidingen voor het afscheidsfeest uh, voormalige koningin waren volop in gang. De koning en de koningin waren in Griekenland. Prins Geim van Bourbon-Parma kondigde zijn verloving aan. Dus ja, daar hield je geen rekening mee. Dus toch onverwachts. Ja. En de familie was toch ook nog eigenlijk op zoek naar, naar verdere zorg voor hem, zijn verdere ja. behandeling? Dat, dat bleek bij de laatste mededelingen... en bij uh, de overkomst van uh, prins Frieso van Londen naar Huis ten bos. En er werd bij gezegd van... ja, er wordt nog gekeken hoe, hoe ze verder gaan met de uh, behandeling. Even naar uh, de persoon Frizo. Wat is voor u de belangrijkste verdienste van uh, de prins? Hoe, hoe kent nou, u hem? Ik ken hem niet persoonlijk. Uh, dat zegt al uh, ja, niet op zich. Dat, dat, dat zegt dat ik hem niet ken, maar hij, hij was... Niet zo toegankelijk hè, voor mensen uh, buiten, maar intern, dat weet ik wel... en binnen de familie en binnen vrienden uh, en door zijn brede kennis, ervaring... en betrokkenheid van, uh, van zijn studie ook en zijn werk, uh, heeft hij natuurlijk veel moeten betekenen. En ik denk ook bijvoorbeeld in uh, discussies binnen de koninklijke familie... dat hij uh, een hele belangrijke bijdrage heeft geleverd. Dat kan ook niet anders. Dus in uh, discussies binnen de familie over voorbereiding van staatsbezoeken... neem ik zomaar aan, en economische missies... kan het niet anders dan dat hij daar ook uh, toch zijn uh, inbreng heeft gehad. Ja. Hij speelde dus wel duidelijk zijn rol uh, binnen die familie... ondanks dat hij in het buitenland woonde en zich niet zo vaak liet zien. Ja, en wij moeten niet vergeten dat hij 23 jaar lang... nummer 2 was op de lijst van de troonopvolging. Dus hij moest daar ook wel bij betrokken zijn. Want uh, min of meer voorbereiden, dat, dat was niet aan de orde. Maar je moet wel weten van wat speelt er. En dat wist hij ook. Hij heeft het ook heel, ooit eens een keer in een interview gezegd... Van, uh, dat hij echt wel op de hoogte is. Natuurlijk was hij op de hoogte, dus intelligent genoeg. Maar dat betekende voor mij dat hij er ook bij betrokken was. En uh, uh, ook meedoet aan de discussies nogmaals. Maar vooral ook... Uh, daar rekening mee hield. Dat kon ook niet anders. Maar het was wel 23 jaar, dus het is, dat is een lange periode. Maar hoe hield hij daar rekening mee? Nou, Je, je weet nooit wat er gebeurt met, uh, met de nummer 1, in dit geval zijn broer. Mm. Dat je dan onmiddellijk klaar moet staan. Hè. Ja. Dat, is wel eens, dat is wel eens gebeurd. Ik bedoel recent in België. Het, het kan wel. Ja. Het FD typeert hem vanochtend vooral als zakenman. Uh, hij was ondernemer, ja. investeerder, financieel bestuurder... en bovendien buitengewoon intelligent... Is dat ja. ook uh, hoe u hem zou willen typeren? Ja, zo zou ik hem ook willen typeren. Maar ook tegelijk weer als familieman en heel uh, ja, betrokken bij alles wat uh, rondom het Huis Oranje gebeurt. Intern dan vooral. Maar uh, inderdaad, ik zou dat ook zo willen typeren met Friso. Zakenman, financieel deskundig, economisch inzicht. Heeft u dat maar binnen te... de familie ook gebruikt? Oh, dat, dat, dat is absoluut het geval. Uh, want er moeten altijd hele belangrijke besluiten worden genomen binnen de, de koninklijke familie. Over uh, wat gaan we doen? Uh, wat gaan we doen met economische missies? Maar ook voor zichzelf zakenbelangen. Ik kan me voorstellen dat ze uh, nogal wel wat kapitaal hebben. Uh, bijvoorbeeld alleen al uh, kapitaal aan juwelen. Uh, je moet voortdurend je afvragen: hoe ga je dat uh, doen? Wat ga je daarmee doen? Uh, hoe kunnen we het zo goed mogelijk doen? Nou, Het kan niet anders dat, dat Friso daar ook uh, een hele belangrijke bijdrage aan geleverd heeft... aan die discussie en aan het adviezen binnen de familie. Goed. Nu over zijn overlijden, want er is gisteren wel veel gezegd... Ja, misschien is er ook wel wat opluchting na anderhalf jaar coma. Zou je, je zeggen, dat kunnen voorstellen? Want dat is natuurlijk toch wel uh, ja, de mening van buitenaf. Hè? Als het om familie gaat, is het toch anders? Ja, is het toch anders. Uh, op dit moment ze dat, ervaren ze dat zo niet... Uh, maar wel na een poosje dat ze zeggen, ja, en toch is het zo goed geweest. En ik denk, het is ook eigenlijk wel heel mooi... dat de prins net in huis ten bos was, dus te midden van zijn familie... zijn moeder en zijn vrouw en dochters. Eigenlijk is dat toch wel mooi. En na een poosje kun je daar ook zo op terugkijken in dankbaarheid. Maar we weten één ding zeker, ze gaan nu door een enorm diep dal. Ja. Want je partner verliezen of je zoon of je vader, dat is heel, heel erg daar hoort natuurlijk een gepast afscheid bij. Waar zal dat afscheid plaatsvinden, denkt u? Ja, ik, de uitvaart heb ik van gedacht... dat zal vast niet in Delft plaatsvinden. Maar oh. dat, wordt nu, nou dat, dat was mijn, uh, ja, mijn, mijn gevoel wat. Uh, en Waar dat, kwam dat gevoel dat, vandaan? Ja, dat, dat komt ook vandaan omdat de koninklijke familie vrij groot is... Uh, men kan, uh, oneerbiedig gezegd, niet allemaal in de grafkelder worden begraven in Delft. Die zijn ze nu wel aan het uitbreiden? Ja, ja maar toch. <laughs> en uh, het tweede uh, argument was dat Pieter van Vollenhoven ooit gezegd heeft... dat uh, zij uh, niet kiezen voor Delft, maar dat zij kiezen voor een uh, al uh, ja, gereserveerde uh, grond... bij uh, het kroondomein Paleis Het Loo. In Apeldoorn? Dus, in Apeldoorn. Dus er zijn ook andere mogelijkheden. Maar we moeten afwachten wachten, dus het is speculeren. Maar ik verwachtte het niet. Zal de uitvaart toch met het nodige ceremonieel gepaard gaan? Want als je toch bedenkt, en u gaf dat net zelf ook al aan... Het is gisteren ook veel gezegd, dat hij zelf graag... Op de, een beetje op de achtergrond bleef... Hmm. dat dat misschien wel zijn wens is om het ook maar klein te houden. Nou, het kan niet klein worden gehouden. Want uh, kijk, hij is ook uh, een, een koninklijke prins. En dat is, was hij nog steeds... En hij heeft ook generatiegenoten onder de Europese koninklijke families. En die hebben onderling allemaal heel goed contact. Uh, bijvoorbeeld, de kroonprins van Denemarken is even oud. Uh, ik kan mij niet voorstellen dat daar van die hele vriendenkring niemand komt. Dus er zijn toch buitenlandse gasten. Uh, koning Harald V van Noorwegen, bijvoorbeeld, is zijn peetoom. Ja, bij belangrijke gebeurtenissen is altijd de peetoom aanwezig. Harald was ook bij zijn huwelijk aanwezig. Dus er zal toch uh, iets van een, een koninklijke uitvaart plaatsvinden. Het is niet uh, een, een puur alleen maar uh, privé-familiezaak. Uh, nee. En wanneer denkt u, schat u, in dat dat zou plaatsvinden? Ja, het is altijd, uh, nou ja, altijd. Vroeger was het na maanden. Maar nu is het toch wel uh, koninklijk huis tien dagen zo ongeveer. Jan Bilker, kenner van het Koningshuis. Hartelijk dank voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Goedemorgen. Het is tien minuten over half acht. We gaan uh, naar Gio Lippens... Yo, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Gaan We gaan het over de sport hebben en dan met name atletiek. Want Daphne Schippers heeft een nou, best goede eerste dag... op de zevenkamp achter de rug. Ze staat tweede. Is goed op de 200 meter. Kan ze een medaille winnen, denk je? Ze zou het moeten kunnen, heel eventueel, want... want Tweede dag is BH toch altijd iets minder dan die eerste dag. Uh, maar ze heeft last van de knie. En dat uh, liet ze gisteren doorschemeren na afloop van de 200 meter. 200 meter was trouwens absoluut de snelste was van uh, allemaal. Heel veel punten verzamelde en toen ineens een reuzesprong maakte naar die tweede plaats. Maar ja, toen was het toch een beetje twijfelachtig... Uh, dat er antwoord uh, na afloop van die uh, 200 meter. Toen zei ze echt van, ik weet niet of het morgen nog goed gaat. Er wordt zelfs nog nagedacht of ze überhaupt wel van start gaat straks... Uh, als uh, die tweede dag van die zevenkamp gaat beginnen... In Moskou. En dat zou, uh, zou jammer zijn, want ze staat, uh, ze staat goed. Maar eerlijk gezegd, nou, la, laten we niet al te hard hopen... medaille, denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, met, met dat fysieke malheur en uh, met uh, toch ook wel de wetenschap... dat ze op die tweede dag, op die onderdelen die drie onderdelen die nog resten... iets minder goed is, iets minder punten verzamelt dan uh, op de eerste dag. Goed, we zijn er straks bij in Moskou. Van onze verslaggevers horen we dan of ze inderdaad uh, van start gaat. Vanuit voetbal, Gio, want aanvoerder van Ajax, Sim de Jong... heeft een ingeklapte long. Zes weken is hij eruit... Dat is een opvallende blessure. Hoe komt hij daaraan? Ja, hele gekke blessure. Ja, het gebeurt wel vaker natuurlijk ingeklapte long. Meestal ja, bij een behoorlijke impact, hè. Een, een, een aardige botsing. Of uh, bij wielrenners zie je het wel eens met een zware valpartij. Als er uh, ribben breken, dan uh, kan dat nog wel eens gebeuren. Ja, Siem de Jong die heeft gewoon afgelopen uh, zondag tegen AZ gespeeld. En uh, heeft na afgelopen zelfs gewoon journalisten keurig te woord gestaan. interviews gegeven, uh, leek niks aan de hand. En bleek de volgende dag toch heel veel last te hebben van, ja, van, van, van zijn ademhaling, pijn op de borst. En toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, toen bleek dus inderdaad die ingeklapte long te zijn ontstaan. Ja, er zit dan een gaatje... Ergens in een, in een vlies, daar komt dan lucht bij en dat doet verschrikkelijk veel pijn. En uh, één ding weet hij zeker, dat is dat hij lang is uitgeschakeld. Uh, wekenlang zelfs, uh, uh, misschien wel een week of uh, zes in totaal, dat hij er niet bij zal zijn bij Ajax. En dat is natuurlijk wel een uh, fikse tegenvaller voor, uh, voor Ajax. Want uh, hij is uh, niet alleen natuurlijk de spits, maar hij is ook gewoon de aanvaller. Dus, of de, de, de aanvoerder. Uh, en uh, die mis je natuurlijk nodig op zo'n moment. Tja, nou... Zullen we het ook nog even over wielrennen hebben? Want um, er is veel succes voor de Belkin-ploeg. Renshaw Sanchez wonnen een etappe in verschillende koersen. Tom Jel, de slachter, is leider in de ronde van de 1. En alle drie vertrekken ze na dit seizoen bij Belkin. Is dat toeval, Guido? Nou ja, ze zeggen altijd toeval bestaat niet. Uh, toen we er gisteravond met Nico Verhoeven, de ploegleider, over spraken... toen, uh, toen haalde hij, hij een beetje de schouders op en zegt hij... ja, uh, toch is het gewoon toeval. En uh, laten we eerlijk zijn, het is deze jongens gegund. Hè? Want het is net als bij het voetbal. Een speler die vertrekt, heeft toch vaak iets minder... Uh, ja, laten we zeggen, maakt iets minder enthousiasme los... als hij eens een keer wat goeds presteert... dan uh, uh, spelers, en in dit geval renners, die blijven. Mm -hmm. En we weten allemaal dat de jongens om uiteenlopende redenen weggaan. Slachten die... Uh, ja, die vertrekt naar Garmin, die is ja, klaar bij, uh, bij Belkin. Uh, nou, Sanchez, een heel gek verhaal natuurlijk. Nog altijd een dopingverhaal dat om hem heen zweeft, uh, dat nog steeds niet bewezen is. Maar daardoor is hij wel heel lang op non-actief geweest. Ook hij zal uh, zeker vertrekken. En uh, Ranshaw, die gaat uh, weer naar zijn oude maat. Mark Kevin is om daar de sprint voor aan te trekken. Ja, en dan toch op één dag pakken ze ineens alle drie uh, uh, belangrijke overwinningen of, of, of leiders truien. Uh, in het geval van slachtig. En dat is dan toch wel opmerkelijk. Uh, maar ze doen er niet moeilijk over bij uh, Belkin en ze hebben gezegd van ja we gunnen deze jongens het beste. En het is uiteindelijk staan ze gewoon tot 31 december bij ons op de loonlijst. En dat betekent dat ze voor ons presteren en dat die uh, klasseringen uiteindelijk ook op ons afstralen. Dus uh, toch alom tevredenheid. Maar het dat is wel heel opmerkelijk. Ja, uh, maar, belooft dat dan nog een mooie herfst, mooie najaarskoersen, mooie Vuelta misschien van Belkin? Ja, ik denk het wel. Want ik denk wel dat die ploeg goed bezig is. Hè. Sinds die Amerikaanse sponsor erin gestapt heeft. En dat zal echt absoluut toeval zijn. Maar ja, je hebt het gezien in de Tour de France met Mollema en Tendam. Uh, daarna uh, de overwinning in de ronde van Denemarken voor Tom Jeltes, uh, voor, voor uh, uh, Wilco Kelderman. Ja, dat zijn dan toch wel opmerkelijke resultaten. En ze blijft maar doorgaan. En ik denk inderdaad dat je nog een mooi najaar tegemoet kan gaan. Uh, zeker met die Vuelta die binnenkort gaat beginnen. Nou, dat wordt dan mooi voor ons. Allemaal Geolippus, dankjewel. Tot morgen. Elke werkdag. Zochtens van 6 tot half 10. het NOS Radio 1-journaal. Het centrum van Athene staat vanaf volgend jaar een grote verandering te wachten. Het centrum moet groen en voor een groot deel ook autovrij worden. En de leegstand worden aangepakt. Het ontwerp voor dit ambitieuze project is Nederlands. Van het bureau Okra uit Utrecht. Het is een bijzonder waterplan voor Athene. Want ja, hoe maak je een hete en droge stad groen en leefbaar? Wat ik verschrikkelijk vind, zegt de Atheense Despina... is het beeld dat Athene nu uitstraalt. Het historische centrum is bijna verdwenen. Gebouwen zijn verwaarloosd, de winkels zijn dicht. Er is geen leven meer. En ik loop er niet graag meer rond. Martin Knuit van Okra praat met passie over zijn plannen voor Athene. Hij en zijn partners, onder andere de Universiteit van Wageningen willen de stad met een bijzondere waterstrategie groen gaan maken. Hier doen we eigenlijk een vergroeningsstrategie met schaduw en water. Dat is eigenlijk totaal nieuw omdat het Zuid-Europees is op een schaal die echt heel erg groot is. Als je niet genoeg water hebt en hier, het regent hier bijna niet in de zomer, dan kun je die bomen en die planten ook wel vergeten, denk ik. Klopt, maar het idee is nu eigenlijk dat we dat water van de winter opvangen, zodat je die overlast in de winter uh, kunt beperken. Dat water dat slaan we op in retentiebekkens en retentiekratten, zodat we in de zomer kunnen Wat zijn ergeren? dat? Dat is eigenlijk uh, een retentiebekken, dat is uh, laten we zeggen een ondergronds bassin, uh, zoals je vroeger ook uh, cis had, uh, kelders met water. En uh, gekoppeld aan een uh, opvangsysteem en een distributiesysteem maakt het je op betrekkelijk geringe diepte... heel veel water kunt opslaan. En dat is in Athene eigenlijk uh, superbelangrijk... want we mogen hier ook helemaal niet diep graven. Alles wat we dadelijk maken... Dat, uh, dat ziet er heel gewoon uit... maar het is bijzonder complex ondergronds... vanwege de archeologische resten. Zullen we eens gaan kijken uh, waar die ondergrondse bassins komen? Dat, dat kunnen we al zien. Ja, de plaats, De plaats, weten plaat jullie. jullie. Ja, ja. we hebben... Dus dan gaan we daar even heen lopen. is dus niet zo ver, geloof ik. Dat ja. is vrij goed te doen. Ja. In deze hitte kunnen we hier langs. Ja. Ja. Dit is dus uh, Justitieplein met een, uh, ja, een monument in het midden. Ja, en het is eigenlijk gewoon een, een soort bak, bankjes hier. Er uh, zijn ook daklozen die hier verblijven, denk ik. Ja. Onder de palm daar. We gaan nu twee stapjes af. We gaan uh, een bassin maken van uh, ongeveer uh, vier meter uh, diep. En dat is hier geen probleem? Diep. Dat is hier geen probleem. Uh, hier zitten de archeologische resten op uh, 6 meter diep. Uh, bovendien zitten we hier al, uh, hebben we al 2 meter uh, uh, gewonnen. Hè? Dus we hoeven nog maar 2 meter extra te okay, gaan. Ja, je op de 2 meter, meter onder de hoogte van de weg. En dan wordt het, plein, het toekomstig plein op de hoogte van uh, de weg en haar omgeving. Uh, dat bassin dat zorgt voor het uh, hoofdopslag van het watersysteem. En hoeveel kubieke meter kun je daar opslaan? 4000 kubieke kunnen we hier opslaan. Uh, het totaal wat we willen opslaan is 14.500 kuub, uh, wat uh, genoeg is om uh, zelfvoorzienend te zijn voor de beplanting van, het centrum, van dit deel van het centrum van uh, Athene. Het plan wordt nu ingediend. Hoe ziet het verdere tijdschema eruit? De bedoeling is dat het in 2016 klaar is. De tempo uh, ligt heel hoog. Dat is, uh, heeft te maken met uh, Europese subsidie, maar ik denk ook dat het de enige kans is. Je merkt aan de mensen in Athene dat dit project geeft hun hoop weer. En hoop is ontzettend belangrijk in deze stad, want er is zoveel kapot en er gaat zoveel mis hier. Dat mensen hebben ook iets nodig om naartoe te leven. En alleen door dit enorme tempo merk je ook dat het niet kan blijven hangen in bureaucratie of in uh, uh, problemen die er dan misschien opnieuw weer zouden kunnen ontstaan. De groene reportage van Corny uh, Kees vanuit Athene. Verkeersinformatie bij de ANWB. John ja, met files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat 2 kilometer voor Maastricht. En de regio Amsterdam op de A8 richting Amsterdam. 2 kilometer bij Oost-Zaan. En die file loopt door op de Ring Amsterdam. De A10 West richting Den Haag. Daar staat voor de Koentenel 2 kilometer. I'm a traveler got to keep on down that road. Hoe is dat? I'm a traveler and got to keep on down that road. Where coming from? Uh, born in America, I lived in Spain. Right. I had to walk, take a train, bus, and plane. Right. India, China, France, and Brazil. Belize and Canada. I can't stay still. Right. I'm a traveler and got to keep on down that road. Right. Yes, I'm a traveler and.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 Ago. Someday I'll be coming home of course, of course, as long as you keep the faith And I'm a traveler Yum. and you got to keep on down that road Always.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 I'm a traveler, and I keep on down that road keep it on, keep it on. There's a whole world to see So come on change Everything is changing Walk with me for a while Oh Cause I'm a traveler, and on down the road I go Howdy. Sean Berry met Traveler het op één na grootste bedrijf van Latijns-Amerika moet hervormen. Dat is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. President Peña Nieto die wil het bedrijf openstellen voor buitenlandse investeerders. En volgens correspondent Kees Zoon heeft hij ook geen andere keuze. Uit hoe de noodzaak uh, de olieinkomsten van Mexico uh, lopen rap terug. Dat komt omdat uh, makkelijk te exporteren olie uh, op begint te raken... Mexico heeft wel grote voorraden ontdekt, maar die liggen heel diep onder de Caribische Zee. En de Mexicanen hebben niet de expertise en ook niet het kapitaal om die naar boven te, te pompen. Een enige probleem uh, om uh, buitenlandse partners te vinden is uh, misschien de, de slechte reputatie van Pemex, uh, dat de boek staat als een bijzonder corrupt bedrijf. Oké, okay. hmm. staan de buitenlandse investeerders desondanks in de rij? Ja, dat lijkt er wel op. In ieder geval de, de allergrootste, ExxonMobil en, en Shell, die hebben zich uh, al uh, gemeld. Uh, voor Shell is dat uh, leuk dat ze terug kunnen komen in Mexico. Want uh, toen in 1938, 75 jaar geleden, de olieindustrie hier genationaliseerd werd, was uh, Shell een van de belangrijkste slachtoffers. Het gaat in deze... Uh, bij deze hervorming overigens uh, niet alleen om het, uh, het oppompen van, uh, van moeilijke olie. Maar uh, Mexico wil ook uh, joint ventures uh, hebben om nieuwe raffinaderijen te bouwen. En om het uh, bijzondere uh, pijpleidingen systeem uh, op te knappen. En iedereen, Kees, uh, in Mexico blij met deze economische boost... Nou, niet echt, hè. er zijn ontzettend veel uh, protesten tegen, vooral van, uh, van links. Uh, dat ik heb... de, de olie is een heilige koe hier. Uh. Er zijn al in het verleden voortdurend pogingen geweest om, uh, om buitenland kapitaal binnen te halen en dat is altijd afgewezen, omdat veel mensen beschouwen het beschouwen als de uitverkoop van uh, de nationale rijkdom. Hè. En. Um... Om de hervorming door te voeren is het, is het nou dat het grondwet gewijzigd wordt. En de oppositie zegt nu dat dat natuurlijk ook niet helemaal te vertrouwen is. Want als je de grondwet gaat wijzigen, dan, uh, dan ben je meer van plan. Maar goed, uh, Peña Nieto is, uh, is net op de tv geweest en, uh, en hij heeft een toespraak gehouden. En zegt dat het, daarin gezegd dat uh, olie voor 100% uh, Mexicaanse eigendom blijft. Dat Pemex niet wordt verkocht. Maar dat het alleen wordt gemoderniseerd. Het NOS-radio en journaal Media Overzicht. Frizo onafhankelijk en kritisch. Zo omschrijft het Nederlands Dagblad hem. Volgens trouw ging hij zijn eigen weg en vergat hij nooit tot welke familie die behoorde. Daarom had de krant zijn meest geciteerde uitspraak aan. Over zijn oudere broer Willem Alexander. Begin jaren 80 lag Willem Alexander tijdens een stoeipartij... onder een schoolvriend. waarop Frizo riep: Doe je voorzichtig met hem, je mag hem slaan, maar hij mag niet dood. Dan moet ik koning worden. Omroep Zeeland meldt dat verschillende molens in de provincie... in de rouwstand zijn gezet vanwege het overlijden van Frizo. De onderste wiek wordt daarbij dan iets naar rechts gezet. En dat blijft zo tot de uitvaart van de prins. Frizo was beschermheer van de vereniging De Hollandse Molen. En de vereniging heeft opgeroepen om de molens in de rouwstand te zetten. Enkele buitenlandse media verbazen zich over de gelatenheid waarmee op de dood van Friso wordt gereageerd. Volgens een bbc correspondente was Nederland al voorbereid op de dood van de prins. Een hoop verdriet, maar minder shock, analyseert ze. Correspondenten bezochten Koninklijke Paleizen in Den Haag, maar kwam slechts een handjevol mensen tegen. Dat sluit misschien aan bij het beeld van een land dat al had geaccepteerd dat prins Friso niet zou terugkeren. Ander nieuws in de media dan. Topholdings kiezen Nederland, is in het Financieel Dagblad te lezen. Multinationals kiezen ervoor om zich hier te vestigen. Om zakelijke, politieke en juridische redenen. Nederland is vooral aantrekkelijk, omdat het voor betrokkenen een neutraal land is. De strijdmacht van Assad verbrokkelt, dat zegt Syrië-kenner Aaron Lund in trouw. Hij is bang dat de macht van semi-criminele milities, die de president steunen, toeneemt als de burgeroorlog voortduurt. Professioneel opererende autodieven uit het autoblok zijn in Nederland op rooftocht naar hybride auto's. Dat zegt het verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit in de Volkskrant. Vooral de Toyota Prius en de Lexus RX 400 zijn doelwit. Die autodieven komen vooral uit Rusland. De belangstelling voor de Prius stijgt doordat veel Russische steden... subsidies geven aan gebruikers van hybride auto's. Ook gestolen kennelijk. Zo wil Moskou alleen nog hybride en elektrische auto's als taxi. Huisarts moet pillengebruik afremmen, is de opening van de Vlaamse krant De Morgen. De overheid wil het buitensporig voorschrijven van antidepressiva en antipsychotica aan banden leggen. Nieuwe richtlijnen moeten het makkelijker maken om artsen op het matje te roepen. Het gebruik van dit soort geneesmiddelen is sinds 2004 met bijna de helft gestegen, weet de krant. Een bijna doodervaring er blijkt niet de weg naar de hemel, is de conclusie van een team Amerikaanse artsen waarover de Volkskrant schrijft. Zo'n 1 uh, op de 5 patiënten geeft na het overlijden van een hartstilstand aan... ervaringen te hebben gehad die doen denken aan de overgang naar een hemels Maals. Maar uit nieuw onderzoek op stervende ratten... blijkt dat hun brein na hartstilstand nog even flink opwakkert. Dat toont volgens onderzoekers aan dat er weinig bovennatuurlijks is aan bijna doodervaringen. Ja, tot zover de verschillende media en het nieuws uh, dat uh, zij brengen zo dadelijk meer over... Uh, de uitvaart van Prins Frizo. We doen verslag uit Delft en we praten over geweld op het veld. Blijf luisteren. Op 1 juli trad het land toe tot de Europese Unie. Kroatië. De Kroatische Sanja Kregar probeert nu in Nederland niet een politieke, maar een literaire voet aan de grond te krijgen. De door haar vertaalde bloemlezing Voetbal, Engelen, Oorlog met recente prozafragmenten wil de moderne Kroatische literatuur in Nederland introduceren. Vrijdag tussen 7 en 8, een gesprek met vertaalster Sanja Kregar in Brands met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.